Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Alle voetbalwedstrijden voor morgen zijn afgelast vanwege de storm. Dat heeft de KNVB besloten. Volgens de bond is het onverantwoord om te spelen. Het KNMI heeft vanwege storm Kira code oranje afgekondigd. Die gaat om vier uur morgenmiddag in en duurt tot zeker tien uur s'avonds. ochtends is code geel al van kracht. KLM schrapt uit voorzorg 40 Europese vluchten van en naar Schiphol. In Thailand hebben de politie en het leger het winkelcentrum bestormd... waar een militair meerdere mensen heeft doodgeschoten. Honderden bezoekers zijn in veiligheid gebracht. Een onbekend aantal mensen is nog binnen, onder wie de schutter. Die bracht zeker twintig mensen om het leven. Zijn motief is nog niet bekend. Er ligt een plan om racisme en discriminatie in het voetbal aan te pakken. Zo kunnen fans en spelers die zich misdragen zwaarder worden gestraft... en komt er een app om wangedrag op tribunes door te geven... Het kabinet en de KNVB trekken 14 miljoen euro uit voor het plan. Bij een boer in Noord-Holland zijn alle 84 koeien in beslag genomen... omdat hij die de dieren verwaarloosde. Sommige dieren werden niet of nauwelijks verzorgd. Ook was er van alles mis met de stal. De koeien zijn naar een andere plaats gebracht. Lowlands is binnen vijf uur na het begin van de kaartverkoop uitverkocht. Om elf uur vanochtend gingen de eerste kaarten de deur uit... en vlak voor vier uur vanmiddag zei de organisatie dat alle 60.000 tickets zijn verkocht. De laatste jaren duurde het veel langer voordat het festival in augustus was uitverkocht. Het weer, vanavond klaart het op en wordt het overal droog. Het koelt af tot een graad of vier. Morgen aan zee dus een zuidwestenstorm... en ook in het binnenland in de middag en avond zware tot zeer zware windstoten... Plaatselijk valt er morgen veel regen, maar het blijft zacht met een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 diemen richting Amstelveen... staat de knoop het Holendrecht en de Oude Kerk aan de Amstel... drie nee, kilometer ZFM, met vertraging. Daar ligt rommel op de weg, twee rijstroken zijn daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Ja, en toen deed hij het even niet. <laughs> ik zou zeggen, welkom in het, het, het tweede uur van Entertainers View. Ja, soms uh, laat de techniek het je uh, afweten. Maar geen niet? wij zijn ook gezellig. Ik, ik, ja, <laughs> ja, ja, ja. ja. Nou, ik zie hem zo lopen, maar uh, hij doet niks. Dus ja, nou ja, dan uh, weet ik niet. Gaan we iets anders doen? <laughs> ja, natuurlijk. Nou, we gaan het zelf een liedje zingen. Altijd. Ja, ik, uh, ik ga, ga gewoon jullie... Uh, jullie CD-108. Oh, leuk. Ja, ja. Ah, super, super, super, super, dat is leuk. Altijd goed. <laughs> nou ja, in ieder geval. Ja. Bij deze wil ik jullie toch bedanken. We kwamen net wat tijd tekort om even afscheid te nemen van elkaar. Ja, uh, ja bij deze uh, hartelijk dank voor jullie komst hier naartoe. Graag studio. gedaan. Heel graag gedaan. Ja, Jullie bedankt voor het ontvangen. Oh, ja. Ja, ja, graag gedaan. Mochten de mensen nog iets over ons willen weten, ja. kunnen ze ons altijd opzoeken op Facebook, ja. Crazy Accordions. Ja. Of www.crazyaccordions.nl. Oh, okay. Hebben opzoeken. we nog Instagram? We zijn modern. Ja, maar Insta Instagram oh, ja. ook nog. Ook dat ja, hebben we ook nog, joh. Maar, maar dat, we, dat als de mensen iets uh, willen uh, weten. De, uh, de, uh, maar ook onder Crazy Accordions? Of hebben ja, ja, jullie eigen, ja. eigen Instagram? Alles onder Crazy Accordions. Dat zou wel heel leuk zijn. Ja, toch? Ja, zo zeggen mensen: stuur ons even op, sturen berichten. We reageren altijd. Ja, en, ja. en we stellen een uitdaging doen. Als iemand een heel leuk berichtje stuurt, sturen we een singeltje. Ja, oké. Okay. Ja, en, en ook, ook op ja, YouTube? Ja, YouTube we ja. hebben een mooie clip. Ja. Allebei. Dat is ook leuk. Dus, uh, ja. ja, absoluut. Ja. Dan ja. even een, een likeje. Een leuk berichtje. Heel leuk. En oh, misschien ja. dat daar absoluut. ook een uh, heel leuk berichtje tussen zit. Uh, die ja. Uh, ja, misschien de single verdient. Ja, zo is het ook. Dat ja, nou, dan we gaan kijken. Een goede tip. Dus okay. mensen, dus luisteraars ja. thuis. Ga ervoor. Ja. En like eventjes, uh, kijk eventjes naar de, naar you, op, uh, op YouTube. Eventjes naar de single. Viva Bavaria van de Crazy Accordions. Van Monique en Marco. En ik zou zeggen, ja... Jullie een hele goede terugreis. Dank je wel. ik hoop op heel veel succes en uh, ja sowieso maandag ook. Ja, ja, ja. Met ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, iedereen is het, al het al kunnen zien op, op, op alle media. Ja, dan, dus, dan gaan dan. we wel op Facebook. Ja, dus we ja, ja, in ieder geval bij deze van harte gefeliciteerd natuurlijk ja. al dankjewel. Dan met het tekenen van het contract. En uh, ja, Ik wens jullie heel veel succes. Ja, dankjewel. dankjewel. Nou, dankjewel. jullie ook. En tot ziens. Hey, tot ziens. En morgen een fijne dag. hè jullie? Ja, Dan ja, een, een fijne dag. Ja, ja, ja. ja, ja 30 jaar bestaan ja, ja. inderdaad. dus ja, ja. Nee, gelukkig. Ja, We gaan verder naar de volgende 30. Ja, zo is het. Hey, goedjes. Oké, okay, doei doei.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 Heb ik jou echt gekend, en jij wel wie je bent, was liefde dan niet echt, was alles in maar gespeeld.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 to my despair. Kijk que é Waar ben je mooi, zoals je naast me liet. Mooi, waar ben je mooi. Ik kus zacht je gezicht. Ik wil altijd bij je zijn. Met Michael Omen. En mooi! Wat ben je mooi? Welkom bij het tweede uur van Entertainment voor You tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Svet Heij. En uh, zit je te eten? Eet smakelijk! En als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. En we gaan naar de nummer 1 van de Entertainment voor You Dutch Top 5. En dat is Maan. Ze huilt. Of ze lacht als ze huilt. Of ze, ze huilt als ze, als ze lacht. Of uh, ja, gaat zomaar door.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 Je bent Je misschien niet de type uit het modeblad. Misschien niet zo standaard en zo hoog geluid. Yeah. Nog steeds interessant, oh. nog steeds flamboyant, ja, nog steeds elegant. Gemaakt, nog steeds vreder van, nog steeds bij verstand, nog steeds bij de hand, nog steeds, ze willen jou zijn, ze willen jou zijn. Als ze jaloer zijn, willen ze jou zijn, ze willen jou zijn, ze willen jou zijn. Laat ze praten, ze willen jou zijn, ze willen jou zijn, ze willen jou zijn. Als ze jaloer zijn, willen ze jou zijn, ze willen jou zijn, ze willen jou zijn, laat ze praten, ze willen jou zijn. Oh, oh, oh, oh, oh, oh Satya Bimbo say I say I'll say, I'll say, I'll say, I'll say. Yeah, let's <laughs> say I'll say, I'll I'll say. Yeah, I'll say I lose, say I'll say, I'll say, I'll say. such ja was dat. En ZFM Entertainer voor je tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fritte En ja, als je zit te eten, eet smakelijk. En heb je gegeten dat het u wel mogen bekomen? We gaan verder met Frans-Duits. En ja, door jouw ogen. En ik zou zeggen, blijf erbij. Wil je een verzoekje aanvragen, dan kan dat ook. Ga gewoon eventjes naar www zfmartiesten.nl en daaronder kunt u een mailtje sturen. Wanneer het leven niet echt mee zit Mijn lach verdreven door verdriet De waan dat je volstrekt alleen bent En niemand jouw geheimen ziet Dan ben jij er steeds. Zie ik het leven door de ogen van jou? Want door jou gaat alles stralen, krijgt al het grijze plots weer kleur. Jouw blik onmaskert elke schaduw. Jouw liefde to <laughs> Dat was hij dan. Strands-Duits. Door jouw ogen. We gaan verder met de nieuwe van uh, Elsker de Wal. Je kent er wel van. Niet. Uh, ja, Dancing on Ice. Het TV-programma. En hoe hard is het? En is het niet gewoon oké? Okay? kan de waarheid wegrennen. Kan er niet meer omheen. Ik sta stil. Weet ik moet. iets doen. En dat maakt.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 En uh, ja, is het niet gewoon? Oké, okay. nou, ik vind het allemaal oké. Okay. Uit de Entertainment for You, Dutch top 5. Henk Wissel en ik heb je lief. Elke morgen als ik opsta en ik kijk...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 Dan laat ik jou nu weten wat er in mijn hartje speelt. Ik he It's mad. was je dan, Henk Dissel en... Ja, eh, eh, ik heb je... Ik heb je lief, ja. Uiteindelijk tenen voor jou Dutch Top 5. En ja, we hebben iemand aan de telefoon. Zoals uh, gezegd, Bert Zwier. Bert, een hele goede avond. Ja, een hele goede avond, goede avond. Hé, hey, Bert. Hoe zou het daarboven zijn? Ja, ik zou het niet weten. <laughs> ik heb er een hele leuk liedje over gemaakt, maar ik... ik... Ja. Ik ben er nog niet aan toe, nee. maar ik zou, ik, ik zou het niet weten. Echt. Nee, nee ja, wij, wij ook niet. We hopen dat het goed ja. is in ieder geval. Ja. Hey, en dat we daar dan ook, uh, ja, uiteindelijk uh, moeten we dan ook goed terechtkomen, toch? Ja, toch? Ja. Hé, hey, waar, waar zit jij? Want uh, bij jou is de storm al aanwezig. Nou, nee, ja, het begint hier nou heel erg waar, hè? maar uh, uh, uh, ik kom net van de markt. Ja. Jullie weten, ik ben een zingende visboer en ik ben onderweg naar huis. Ah, oké. Okay. Nou, lekker. Je hebt de ramen open. Ja, ja. <laughs> ja klopt. Hey, um, ja, hoe was deze single eigenlijk tot stand gekomen? Want uh, het is toch wel een, een, een, een titel dat je ja. zegt van, uh, ja... ja denk, het is een denk... heel apart verhaal. Ik, uh, ik had een hele goede vriend. Ja. En uh, die is uh, helaas, is die ontvallen. Maar hij zei altijd, ik wil ik er een groot feest van, een groot feest te ja. En, en, en de kist stond in de kroeg En het werd een groot feest. En kan er was was niks Oké. En ik zeg dat zo tegen Emil en Hakkamp. Ja. En, en we praten daarover. Hij zegt, maar hoe zou dat de zijn? ik zou het niet weten. Hij zegt, maar. Als André Hazes, Ja, geen bier had, kwam hij onmiddellijk weer terug. <laughs> <laughs> en, en, en dat werd gewoon een heel leuk gesprek. ja, ja, ja. ja. Ik zeg maar Peter, laat mij toch niet aan het poort. En toen zag ik hem wat schrijven, of het spook. Ik zeg, het is een leuk liedje. Hij zei, daar ben ik al lang mee bezig. <laughs> ja, en zo, is dat liedje, zo is dat liedje een beetje ontstaan. het oké. Je hebt er zelf ook nog een beetje inbreng gehad, of niet? Jazeker, ja, zeker. We, we hebben samen geschreven. Ja. We hebben de hoofdlijnen op papier gezet. We hebben ook de melodierijen. Dat ja. hebben we samen bedacht ja, en daar is een hartstikke leuk liedje uitgekomen. Ja, want de, de, de Melodielijn uh, is dat uh, samen met Emiel Hartkamp, of...? Ja, klopt. Ja, die, uh, daar hebben jullie het eigenlijk mee samen geproduceerd. Ja, ik, uh, ik, uh, ik heb het geluk en de eer dat ik nu al een jaar of zeven met deze man mag samenwerken. Ja. Dus, uh, ja, daar zijn hele mooie liedjes uit Ja, ja, ja. ja. Ja, nou, wat zeg ik? Ja, ik heb hier toevallig gasten gehad en ja, die, die, die, die werken ook met hem samen. En eigenlijk wel uh, heel veel artiesten werken met hem samen. En het is ja, gewoon een, geweld, ja, een geweldige man. Het is, uh, vroeger was hij zelf zanger En uh, uh, eigenlijk nog steeds, hè. Uh, laten we het zo zeggen. Want, uh, het is oude rots in het vak. En uh, zijn, zoon, uh, zijn zoon heeft het nu overgenomen, natuurlijk een beetje het stokje overgenomen. Van de, uh, in de positieve zin, uh, Joey Hartkamp. En, en uh, ja, het is, uh, het is een geweldige man. Ja, het is een super aardige chill. En uh, net wat ik zeg, uh, ik heb mijn wordt, We krijgen een nieuw album, daar ben ik nu, nu mee bezig. En, ja. En, uh, ja, dat wordt een fantastisch mooi album met, met 14 nieuwe liedjes. Ja, en wanneer gaat die uitkomen, denk jij? Dat zal zo eind april, begin mei. Uh, halverwege mei zoiets. ...zal dat uitkomen. Ja, wat zit er daar uh, op dat album? Zitten er daar ook nog wat serieuze nummers bij... ...of, of uh, is het allemaal lekker feesten? Nou, uh, wat ze van Bert vier eigenlijk geweest zijn... ...dat zijn de gezellige meezingers en de feestliedjes. Ja. Maar er staan ook wel... er staan ook een 2 een, een twee, twee uh, rustige liedjes van. Ja, ja oké. Okay. Wat, wat serieuzer. Uh. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja soms, uh, soms wordt dat er ook bij, hè? Ja, dat... dat dat hoort nog maar bij W, het is niet alleen helemaal feest. Nee, nee, ja, helaas niet. Nee, het gaat niet altijd over rozen, zeggen ze altijd, hè? Nee, klopt, klopt, ook. Dus, uh, nou ja, dan nemen we het maar <laughs> zoals het komt, toch? Ja, toch? Ja, de titel voor de nieuwe single. We nemen het zoals het komt. Uh, de nieuwe single, dat wordt Kleine Vriend, Kijk kan ik je ook wat vertellen. Kleine Vriend? Ja, kleine nieuwe single is ook al klaar bijna. En, en, en die, uh, dat wordt een voorloper voor het nieuwe album. Ja. En uh, dat, dat gaat heet de kleine vriend. Ah, oké. Okay. Dan gaan we daarop wachten. Denk ik zomaar. Dankjewel. Ja, dankjewel. je Komt helemaal goed. Hé hey Bert. In ieder geval veel succes met deze single nog. Ja. En met, de, en met de komende single natuurlijk. Ja. En heel veel succes met de, met de album die gaat komen. En uh, ja... De ronde met de album. Ik weet niet of je een radiotour gaat doen, maar dan zie ik je graag hier. Ja, dan ja, loop deze deur niet voorbij, zeg ik altijd. Als het in de tour gaat vallen, dan kom ik zeker bij jullie langs. Dan ga ik even overleggen met Dennis. Ja. En uh, ik wens jullie heel veel succes met jullie programma. Oké, okay. hey, dankjewel. En uh, we gaan het draaien. Hoe zou het er boven ja, zijn? Voor alle luisteraars, de groetjes. Hé, hey, groetjes en een heel goed weekend, hè? Dankjewel, hetzelfde! Hoi hey Bert, groetjes! Hoi hoi! Hey, hey. In de Bijbel in het klein Een meter water werd ooit wijn Het hoort een beetje bij gezelligheid Dus drinken kan geen zonde zijn Maar is het hier voor je gedaan? Je weet niet waar je heen zal gaan maar als je gaat, heb ik een goede raad Klop op de deur als eerste aan Vier het leven lekker hier, en altijd met plezier Maar hoe zou het daar boven zijn? Is er in de hemel weer, en zo'n kroeg je net als hier For Was dit en hoe zou het daar boven zijn? Hey, Herbert, oh Herbert, oh ja, en uh, ja, ik, ik zou het niet weten, ik zou het niet durven zeggen, maar uh, ik denk gezellig. We gaan lekker te, door naar het volgende nummer en dat is van uh, ja Rutje Kot en uh, ja, de jaren gaan voorbij. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken.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 Drijven mee hier op een zee van tijd De stroming neemt ons mee nog het drijven bij haar De liefde die blijft. Al gaan we ja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 Al gaan de jaren hier voorbij. Ja, de jaren gaan voorbij, Ruud Heerlijk. Hey, CFM, dit is David Monenburg, burgemeester van Zandvoort.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 Spullen, gunnen hun doden en binnen om hun bedden te vullen Dan de Romeinen en heidenen en de stammen verdunnen En toen ineens... Hebben al de vogelaars nest als hij gunnen? Het is 1584, lange vittie met Spanje Man je weet het, alle mensen denken Willem van Oranje Maar wat Gini, een genie, die ziet hem in Delft Die denkt die Willem ik kill hem, zo mama door de hel In 16 oké, okay, de Gouden Eeuw en de VOC Speciale reisjes voor die spicy specerijtjes op zee Kolonie hier en daar, koloniale luider in luiden. En aan de gracht in Amsterdam verrijzen rijtjes huis en Afrikanen werkten mee met ons plan. Met respect voor onze boten profiteerden ervan. Werkgelegenheid, ja, verplicht, denk je misschien. Maar deze hey, hebben dankzij ons de hele wereld Sorry, gezien. stop, dit kan niet, stop. Laat me alsjeblieft iets beschrijven. 67 okay. 67 voortaan aan de Afrikaanse westkust. Je werd gebrandmerkt en daarna was er geen weg terug. In het schip, man of 500, dat was best druk. Ook niet echt knus, want die blanken hadden een suk. De vrouwen werden verkracht. Je werd als menselijk vracht verkocht en zij je door de pokken ziek op sterven lag. Dan werd je in de zegekeeper. En toch moet ik op mijn woorden letten. Als ik durf te roepen, genocide. En ik wil niet eens beginnen over compensatie. Wil geen confrontatie, maak zelf een verkeerde som. Je gaat zien. Uh, personeelskosten, voeding, uh, slaven de kip. Uh, overuren, kilometers, uh, de schade aan het schip. En misschien door de wilde sloot dicht timmerd En zodoende de bebloede huiden rond het schip slingen. Het is wel wat duister hè. Uh, maar het is wel gebeurd hè. Hey Tom, hey Tom. Oké, okay, ik doe nog even een stukje, die grond. Die stond net Willem 1 op de troon Fabrieken waren de droom We kwamen lekker op stoom Met een treintje, snelle ritjes kregen kleding met ritjes Aletta Jacobs kwam pitchen Ik neem het op voor de bitches En Nederland groeit verder Super lekker Delta werken Om ons merk te versterken Mag je met of voor ons werken En fresco Even objectief bekeken Afrikanen hadden ook slaven man Vroeger had iedereen ze Je hebt een punt Maar vergeleken was het kleinschalig Want Europeanen verkochten er een miljoen of twaalf specifiek Afrikaanse mensen Die als zwarte slaven Anders waren Waren Geworden van blanke handelaren en eigenlijk de ruggengraat van heel veel handelwaren zoutpannen, suikerriet, koffie, cacao plantages dit alles werd ook met de bijbel in de hand verdedigd en zeg ik er nou iets over hoor uh, ik het is en... zo lang geleden, ik had geen slaven, ik heb dat bloed niet aan mijn handen kleven maar waarom wordt het in de boeken nog zo laf beschreven? rijkdom en winst vergaren moet worden afrikanen verkopen omdat we vonden dat ze minder waren dus niet alleen die specerijen of die tulpjes maar ook Sinterklaas en hulpjes. Ik wil niet te bot zijn, maar ik mag dus niet meer trots zijn? Tuurlijk wel, maar sluit niet je ogen voor dingen die rot zijn De wonden zijn diep en bijna niet te genezen Wie het boek wil snappen moet ook zwarte bladzijden lezen En je hebt zelf niet een zwarte helden. dus het gaat niet zo hard Echt wel Oké, okay, noem ze Erik de Zwart En alle kinderboeken zijn wit, nooit is de zwart menneke Dat is gelul. Nou, wie dan? Uh, Jip van Jenneke? Oh ja Kut. Zij dat was je dan Hé, hey, Fred Hey, Draai nog eens een plaatje. Gaan we doen met Simone Eversdijk. En ja, ik kan niet zonder jou. ZFM entertainer voor jou tot de klokje van 7 uur. En als je een verzoekje wil horen, kan dat nog steeds. Even heel snel naar zfmartiesten.nl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 Zat om steeds weer te moeten kiezen. Na links of rechts laat mij je nu maar door. Ze denken allemaal dat zij het beter weten. Maar ik wil rust en een snel met jou vandoor. Ik slaap mijn oren voor de dieren. Hij is de weg zo in het donker, niemand zal ons ooit meer zien, maar ik kan het niet. Een plaatje Ik heb een tijd aan jou verspild Ik heb er steeds maar weer verbeeld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 wie denk jij wel wie ik ben? Dit heb ik niet nodig Om me goed te voelen Al jouw goed bedoelde Vriendschap Ben ik meer dan zat Ja, ik heb het gehast Dat jij dat nog niet snapt Wie denk jij wel wie ik ben? Kijk eens in mijn ogen Ik wil geen vriendjes zijn Ik wil jou dicht bij mij oh, Denk jij wel wie je bent? Nou, ik weet het niet. Maar dit is in ieder geval Johan Kettenburg. En alles, en dan alles is over. Tot 7 uur, entertainment voor jou. Vanaf de tolweg, Tina. Ga het gaat nooit meer over. Dat is wat je zei. Ik was toch die ene. Jouw vent voor Kon ik niet voldoen. Jij bent weg, maar ik weet jij krijgt spijt. Droom maar verder, jij raakt aan. Toet je deur nog op een keer. Maar jij hebt gegokt. En jij hebt verloren. Jij hebt verloren. Je zult er maar uit. Mijn deur blijft gesloten. Jij was rijk. Zonder mij ging het beter. Maar kijk nu, je hebt niet de Dat was hij dan, Johan Kittenburg. En alles is over. Het tijd van komen, het tijd van gaan, het tijd van gaan is gekomen. En ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor het kijken. En graag tot volgende week. Morgen kunnen we even luisteren naar de extra uitzendingen met Albert Jan Vos en Rob. Ja, Rob, Rob. En dan komt de burgemeester en dergelijke. komt het allemaal aan pas. Ik zou zeggen, graag tot volgende week. Groetjes, doei, doei. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur.